there's still another side of me try to see the good that's in me Cause i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 Dit is Onderduif Nederwit met het NOS Journaal. In de Amerikaanse stad Pittsburgh is een protestmars tegen de G20-top... die daar straks begint uit de hand gelopen. De politie gebruikte traangas. Voor de protestmars met honderden deelnemers was geen vergunning verleend. De demonstranten riepen onder meer leuzen tegen het kapitalisme. De G20-leiders praten vanavond en morgen over de aanpak van de financiële crisis. Premier Balken en de minister Bos zijn er ook bij. Staatssecretaris Bussenmaker noemt de leningaffaire bij zorginstelling Avelijn in Borne onbegrijpelijk. De instelling heeft de eigen directeur een hypotheek van 550.000 euro gegeven... waarvan hij tot 2013 niets hoeft af te lossen. Bussenmaker wil opheldering van de zorginstelling. De SP die de regeling ontdekte noemt de gang van zaken te gek voor woorden. De peuter van twee die vanochtend in Delft uit een peuterspeelzaal werd ontvoerd is terecht. De vader had het jongetje meegenomen. De politie wist hem te traceren via zijn mobiele telefoon en hij is aangehouden. Het jongetje was in een vogeltijdprocedure aan de moeder toegewezen. De Amerikaanse staat Massachusetts heeft een vervanger aangewezen voor de overleden senator Edward Kennedy. Het is Paul Kirk, oud-voorzitter van de Democratische Partij. Dankzij de benoeming hebben de democraten in de Senaat weer 60 zetels... zodat ze snel beslissingen kunnen nemen... zoals over de geplande herziening van de gezondheidszorg. Kirk vervangt Kennedy maar tijdelijk. In januari zijn er verkiezingen. De politie in Brabant houdt nog tot middernacht grote verkeerscontroles... vooral op softdrugs. Met de controle wil de politie Belgische drugstoeristen afschrikken. Het is de eerste grote controle sinds de sluiting... vorige week van de koffieshops in Bergen op Zoom en Rozendaal. ING stopt per direct als sponsor van het Formule 1-team van Renault. Dat team kwam in opspraak door de bekentenis van een coureur... die vorig jaar in opdracht van de teamleiding van Renault met opzet crashte... zodat een teamgenoot de wedstrijd kon winnen. ING zou eind dit jaar toch al stoppen... met de Formule 1-sponsoring uit bezuinigingsoverwegingen. Dan het weer vannacht droog, 6 graden en hier en daar mistig. Overdag volop zon en bijna overal droog. Het wordt zo'n 18 graden. In het weekend verandert er niet veel. Dit was het. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Z Zee. Zee. Zandvoort. Zomerhits. ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de nacht. Fun Show!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 Ik zingen van geluk, want als ik niks probeer dan kan er ook niks stuk. Wil je daar naar te kijken tot ik alles van je nee, weet Met alle mensen ben mensen die ik toch vergeet Wil je allemaal laten te tot je ook iets in me ziet? Wil je je leren kennen, maar misschien wil jij dat niet. These days, she says, I feel my life just like a river running through the air I've